De vrouw die is veroordeeld voor het doden van haar vier baby's... werkt toch mee aan psychisch onderzoek, dat zegt haar advocaat. De vrouw uit Nijbeets in Friesland werd vorig jaar veroordeeld tot 12 jaar cel... en ging in hoge beroep. De uitspraak was gepland voor december, maar dat werd uitgesteld... omdat er volgens het Hof extra psychisch onderzoek nodig is. Tot nu toe weigerde de vrouw dat, omdat ze bang was om tbs te krijgen. De kerk van de mormonen in de Verenigde Staten heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden van Simon Wiesentaal. De ouders van de beroemde Joodse natiejager blijken door het kerkgenootschap postuum te zijn gedoopt. Mormonen geloven dat iemand ook na de dood gedoopt kan worden. Ook slachtoffers van de holocaust werden gedoopt. En na protesten van Joden maakten de mormonen daar in 1995 officieel een eind aan. Het Wiesenthal Centrum in Los Angeles heeft woedend gereageerd... omdat deze wat genoemd wordt ongevoelige praktijk toch doorgaat. Volgens de Mormonen betrof het een daad van een individueel kerklied. De Amerikaanse actrice Jennifer Aniston krijgt een ster op de Walk of Fame. Aniston werd in de jaren negentig beroemd door haar rol als Rachel... in de tv-serie Friends en daarna speelde ze vooral in romantische comedies. Over een week onthult ze haar eigen ereteken... op de Hollywood Boulevard in Los Angeles.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 Liefde in New York. De PVV is sinds vandaag de partij voor de internetvrijheid. En we feliciteren meerdere malen onze premier Mark Rutte. Goedenacht. U luistert naar Radio 1. Het is twee minuten over twee op het vroege begin van 15 februari. Tot vier uur is dit nog steeds wakker van Omroep WNL. En deze keer niet met Bastiaan, maar met mij, Anne de Jong. Maar vooral ook met Martijn Middel. Nu alle wissels weer ontdooid zijn en de passagier niet meer blauwbekkend op het perron hoeft te staan, is het tijd voor reflectie. Daarom werd er vandaag in de Tweede Kamer een zogenaamd spoordebat gehouden. Tijdens dat debat was de kritiek op de NS flink. Om te voorkomen dat het weer zo uit de hand loopt... moeten conducteurs een zogenaamd rondje om de kerk gaan rijden. Aan de telefoon hierover hebben we SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir. Goedendag meneer Bashir. Goedendag. hallo. Een rondje om de kerk, is dat een goed idee? Uh, wat mij betreft niet, want uh, dan zorg je ervoor dat de conducteurs... Uh, en de machinisten eigenlijk hetzelfde werk moeten doen de hele dag door... En dat zorgt ervoor dat het uiteindelijk geestdodend werk wordt. En dan krijg je uh, verminderde concentratie met als gevolg uh, het missen van bijvoorbeeld een rood zijn. Ja. En dat is niet goed voor de veiligheid. Dus ik zeg niet doen. Maar is dat echt zo dat, dat een, uh, uh, als je telkens dezelfde bomen aan je langs ziet uh, trekken op het, uh, op het traject... dat echt de concentratie minder wordt? Ja, dat is uh, inderdaad zeg maar, ook de reden geweest, een van de redenen geweest... waarom uiteindelijk tien jaar geleden... die. Uh, uh, rondje om de kerk niet gekomen is. Uh, uh, want uh, de conducteurs en de machinisten waren toen heel erg boos over de voorstellen die toen gedaan werden. En je moet eigenlijk ook niet in die richting de oplossingen zoeken. Want uh, vroeger kon je zeg maar als uh, machinist gewoon uit de treinen stappen op het moment dat er iets op het spoor was. En je kon zelf met die spullen aan de slag gaan om het te oplossen. Uh, nu moet je contact opnemen met uh, je manager. En vervolgens moet jouw manager weer met uh, het andere bedrijf zogenaamd op dit moment de pro-rail, zeg maar weer bellen en dan uh, uh, op die manier uh, de, een melding maken en dan gaan zij weer uh, een melding weer sturen naar de onderaannemer die vervolgens de problemen gaat oplossen. Je ziet eigenlijk dat de problemen eigenlijk zijn ontstaan door er te veel organisaties zijn. Die met elkaar allemaal via ja, ingewikkelde... Maar de, de problemen van de afgelopen weken was toch gewoon dat er uh, de, de wissels uh, bevroren waren. Dat er te veel sneeuw lag. Dat de NS en ProRail niet goed genoeg voorbereid waren op het winterse weer. De rest van het jaar ging het allemaal toch niet zo heel erg slecht? Uh, de rest van het jaar niet. Maar vroeger had je natuurlijk ook uh, spoorwissels die uh, bevroren in de winter... Uh, en uh, toen werd gewoon, uh, uh, als er een spoorwissel bevloor, ging, uh, gewoon de handen uit de mouwen en uh, de problemen werden ter plekke opgelost. Zegt, uh. U zegt het ligt niet aan ProRail, het ligt niet uh, aan de NS, het ligt niet aan het uh, materiaal waarmee wordt gereden, het ligt niet aan het overvolle schema. Het ligt gewoon aan, laten we zeggen, de bureaucratie die eromheen zit, dat, dat daar zoveel dus mensen gestrand zijn. Uh, klopt, uh, het ligt eigenlijk aan ProRail en NS, moet ik zo zeggen. Uh, maar het ligt meer aan de organisatiestructuur uh, en hoe het georganiseerd is. Vroeger hadden we één spoorbedrijf. Maar vervolgens is er gesplitst. Er is de NS ontstaan en vervolgens ook nog het ProRail. En ze moeten elkaar niet zien als goede bedrijven... die met elkaar heel goed moeten samenwerken, maar als klanten van elkaar. Nou zeggen de andere partijen, het rondje op de kerk zorgt er in ieder geval voor... dat er geen treinen stilstaan omdat er nog personeel op andere treinen zit. Dat is inderdaad klopt. Je zorgt ervoor dat de... Uh, spoor, het spoorboekje zeg maar, wat stabieler wordt, omdat uh, de conducteurs uh, steeds dezelfde route moeten gaan afleggen. Uh, maar uiteindelijk uh, weten we, zeg maar, ook uh, uit ervaringen uh, die er gedaan zijn, opgedaan zijn in de trajecten die nu al een soort uh, rondje om de kerk zijn, bijvoorbeeld bij de regionale vervoermaatschappijen dat het toch een onaantrekkelijk werk wordt voor de machinisten. Maar de politieke partijen die voor dit plan zijn zeggen toch niet... het moet altijd een rondje om de kerk zijn. Maar mocht het uh, zo zijn dat er weer winters weer komt... Nou, dan moeten de conducteurs en vooral de machinisten... maar één keer een beetje op hun tanden bijten... en een paar dagen hetzelfde rondje rijden. Dat, uh, moet, dat kan we toch wel verwachten, zodat er nog treinen rijden? Ja, dat, dat kan, daar ben ik het mee eens. Dus op het moment dat hij zegt, van, als, het, als het sneeuwt en dan doen we een weekje zeg maar, het rondje om de kerk... Uh, daar, daar heeft eigenlijk niemand problemen mee. Nou is het zo dat we al een aantal jaren druk bezig zijn over het spoor. He, sinds de privatisering lijkt het allemaal wat minder te gaan. Wat is nou volgens u de oplossing om het spoor weer uit het slop te trekken? Uh, wat mij betreft uh, zou, zouden we hele snel die splitsing van NS en ProRail weer terug moeten draaien. En daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat ik dan kan beloven... dat de problemen allemaal volgend jaar al opgelost zijn... Uh, maar je, moet, je kan natuurlijk wel uh, in ieder geval een lange termijn schema hanteren. Uh, er zal ook veel meer geïnvesteerd moeten worden. Maar op het moment dat je die bedrijven weer samenvoelt... kun je heel veel bezuinigen op de bureaucratie en op de uh, middenmanagerslaag en de topmanagers. Want dan heb je al die mensen uh, die je voor twee keer hebt niet meer nodig. En dan kun je ook gewoon investeren zeg maar, aan de mensen uh, aan de onderkant... die uiteindelijk het werk moeten doen. Nou heeft uh, Charlie Abdrood al gezegd dat de NS-top zijn biezen moet pakken. Vindt u daarvan? Er is inderdaad bij NS gefaald. En ik zou ook helemaal geen tranen laten... op het moment dat de top van NS of opgestapt, opstapt. of moet opstappen. Uh, maar ik denk dat we dan nog steeds die problemen niet hebben opgelost. Uh, ook de politiek, zeg maar, die moet het hand in eigen boezem steken. En ook bij zichzelf te raden gaan van hebben wij ook geen rol. En dan heb ik het over de politiek natuurlijk de partijen die voor die marktwerking waren. En dan is mijn voorstel, zeg maar, dat we... Uh, allemaal zeg maar vooruitkijken en niet te veel bij het verleden blijven hangen. En dan kunnen we met vvd za zaken doen om uh, die splitsing uiteindelijk uit. weer terug te draaien. Het is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren... wil het Nederlandse spoor er volgend jaar klaar zijn voor de winter. Dank u wel, meneer Bashir. Zoals u van ons gewend bent, is er iedere week live muziek... in de studio van Nog Steeds Wakker. En vandaan, vannacht is dat de band die vernoemd is naar... en ik ga het proberen goed te doen... geëxpandeerd polystyreen, zeg ik dat goed? Heel goed. Oftewel... Piepschuim. Jullie zijn al eerder bij ons in de studio geweest vorig jaar. Ja. Toen zaten jullie in een heel andere show waar jullie mee bezig. Die heette, als ik me niet vergis, Opgenomen. Dat klopt. En nu weer heel iets nieuws bezig. Ja, we zijn nu met de voorstelling in veel te strakke broeken bezig. En die, daar gaan we 3 maart de eerste try-out van spelen. Kijk. In Nijmegen. En wat is het verschil tussen Opgenomen en in veel te strakke broeken? Nou ja, op, in, opgenomen, daar, daar namen we elke show van op. Dat doen we bij deze show niet. Um, en uh, het is gewoon een nieuw programma, het is een nieuw theaterprogramma. Dus eigenlijk, uh, we, we nemen één liedje mee en de rest is uh, anderhalf uur nieuw materiaal. Vijftien nieuwe liedjes. Vijftien nieuwe liedjes, want ja. het is uh, muzikaal cabaret. Ja. Um, uh, is het nog steeds zo muzikaal? Want de vorige keer waren het alleen maar liedjes voor, in opgenomen. Ja, het, zijn, het is nog steeds een uh, muzikaal cabaretprogramma. Dus de muziek, uh, het is niet een cabaret muziekprogramma. Dus het is, het is muziek, alleen uh, er valt veel te lachen. Dus jullie vinden jezelf meer muzikanten dan cabaretiers? Of ja, is dat... nee, dat klopt. Oké. Okay. Wat is dan het verschil daarin? De... Wij doen geen sketches. Dat is, uh, dat is wat eigenlijk bij uh, echte cabaret shows hoort. En we hebben goede liedjes. Ja. <lacht> en dat mis je bij cabaret. Ja, soms wel. Dat is Jacco, trouwens. Dat ja. <lacht> zijn jullie dan ook goed in, in, in grappen maken. Want je zegt, ja, jullie doen geen sketches. Uh, maar nee. het is wel muzikaal cabaret. Dus je moet wel een bepaald ja. gevoel voor humor hebben. Ja, er, er wordt ook veel gelachen. Uh, en um, dat is anders bij liedjes dan bij een sketch. Want bij een sketch hoort er eigenlijk... Uh, of er bij een, een, een cabaretverhaal hoort... er bij elke zin wel een lach uit te rollen... En hier kun je iets langer doen over de lach. Want er is muziek, dus dat, dat gaat ook. Dan zie je bij cabaret ook vaak dat er een rode draad doorheen zit. Hè? Eén lijn in het verhaal. Hebben jullie die ook? In jullie dat is nu programma? ook wel, ja. ja. Ja, nou goed, het is flauw omdat... Uh, omdat... Om dat zo te zeggen, maar er zit een rode draad in en die, die heeft ook met de titel te maken en uh, met allerlei knellende zaken en vervelende dingen. Veel te strak. Maar Maar het, het is niet een cynisch cabaretprogramma zo. Oké, okay, want waar zitten dan de knellende zaken bij de veel te strakke broeken rond het We gaan een paar liedjes spelen, dan uh, ah, okay. komen we daar vanzelf achter. Oké, okay, allemaal nieuw materiaal ten opzichte van wat de vorige keer er was? Uh, ja, we hebben alleen één oud liedje meegenomen voor ja. vanavond omdat het zo'n mooie aansluit bij Valentijnsdag. Dat is de eerste die jullie gaan spelen, ja. van ja. jou? Ja. Ik hou van jou, komt er ongetwijfeld vaker voor. Ja, zeker. Wil je me nog opdragen aan bepaalde mensen? Nou, de luisteraars die nu nog luisteren, okay. dit, dit, dit tijdstip. Maar je kan hem natuurlijk ook extra romantisch maken voor één speciaal persoon voor wie je hem nu nog gaat ik heb één Valentijns. Ik heb één Valentijns envelop gekregen vandaag. Ach, voor die persoon dan. <laughs> ze lopen naar hun plekken toe in de studio van nog steeds wakker. We hadden ze vorig jaar in de studio. Toen waren we al heel erg blij met ze. En we zijn blij dat ze teruggekomen zijn. Muzikaal Cabaret uit Nijmegen. Nu op Radio 1. Luister naar Piepschuin. En van jou.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 It's big, shiny, sick Op muziek, want lieve schat wij, wij wij wij wij zijn ware romantiek. Ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou alleen alleen alleen van jou. Ik hou van jou, ik hou. Hou. jou. Het perfecte Valentijnsliedje voor een vrouw met humor. Piepschuimen van jou. Ja, en we hoeven het natuurlijk ook bijna niet meer in te in te introduceren. Dat is het woord dat ik zoek. Ja. Het is vandaag Valentijnsdag. en heel vrouwelijk Nederland. Die weet wel dat het werkt. Want commercieel of niet, het is ieder jaar een succes. Klopt, en dat is in New York nog veel meer zichtbaar dan in Nederland. In de Big Apple pakken ze alles groot aan. En dus ook deze dag van de liefde. Onze WNL-collega Bastiaan Nachteraal is in New York. Bastiaan, goedenacht. Goedenacht. Hoeveel verkopers van Rode Rozen heb je inmiddels al gespot? Nou, zij die in Amerika zijn geweest, die weten wel dat die sowieso op iedere straathoek staan. Hè? Overal kraampjes, met, uh, met eten, met fruit en dan dus ook altijd met bloemen. Maar ik heb inderdaad wel de indruk dat het vandaag nog net even iets meer is dan normaal, ja. ja. want hoe is het uh, Valentijnsdag in New York? Beschrijf het eens. Ja, het is een beetje lastig. Je zei het in je introductie al, het is vooral een feestje voor vrouwen. Dat geldt hier zeker. Um, de Amerikanen zijn een beetje traditioneel. Je kan het bijvoorbeeld niet maken om op date te gaan uh, zonder de rekening te betalen als je een man bent. Um, en dat geldt van Valentijsdag ook een beetje. Iedereen die ik hier gesproken heb, die zegt ja, uh, van mij hoeft het niet per se, maar ja, ik doe het maar voor de veiligheid. Weet je wel. Ik, ik, ik zorg maar dat ik wat koop, want ik wil geen gezeik hebben. Daar komt het een beetje op neer. Het is niet zo romantisch eigenlijk. Ik denk dat veel mannen zich kunnen herkennen in dat gevoel, Bastiaan. Heb je al, in Nederland. Uh, ja, zeker hier in Nederland ook. Heb je, heb je al uh, romantische verhalen gehoord? Ja, ja. Uh, ik zit veel in een wijk uh, in Brooklyn, Williamsburg heet dat. Het is een hele leuke buurt. Uh, er lopen allemaal mensen met moeilijke brillen en strakke broeken. En uh, die zijn wel creatief geweest in wat ze zoal doen met hun geliefden. Ik heb al een speurtocht gezien, bijvoorbeeld. Overal hartjesvormige postertjes tegen de ramen met foto's en opdrachten erop en zo. Hm. Uh, ja, dat soort dingen worden zeker wel gedaan hier. Maar uh, het leeuwendeel gaat gewoon voor de traditionele aanpak hoor. Ja, en wat, uh, wat is het dan? Gewoon een bloemetje, een doosje bonbons? Nou, je moet je even voorstellen. Je, je koopt een cadeautje, ja. uh, bijvoorbeeld chocolaatjes of bloemen of allebei, of misschien nog wel wat meer. Uh, dan ga je met je geliefde ergens eten. Wel lang van tevoren boeken trouwens, want uh, chicke restaurants die zitten echt uh, om nou, plekken verlegen Op tijdens de dag. De beste restaurants moet je een half jaar van tevoren al een plekje reserveren. Oh. Vervolgens ga je schaatsen bijvoorbeeld in Central Park, daar zit nu even niet in. Maar dat maakt niet uit, want dan stap je in een koets, paard en wagen, laat je door Central Park rijden en dan ga je naar Empire State Building of naar uh, de Wolkenvellen Toren bijvoorbeeld. Hmm. En dan ga je daar bovenop de stad uitkijken en uh, naar het vuur kijken. Maar nou, dat al, is er niet. Maar, alles is, is toch rijden, romantisch in New York? Alles is romantisch in New York, toch? Waar je ook bent. Je bent namelijk in New York. Ja, dat is waar. Misschien ja. partijen iets minder. Oh, ja, nee, maar, maar merk, je het ook, merk je het ook aan het straatbeeld vandaag? Is het extra roze en er extra veel hartjes? Behalve dan die speurtocht die je uitgezet hebt zien. Wordt het ook bijvoorbeeld nou ja, ergens uh, groot commercieel uitgebuit door grote bedrijven daar op straat? Etalages en winkelruiten sowieso. Daar zijn overal uh, posters, foto's, cadeautjes, teddyberen, ballonnen. Um, en op straat, ja, het is een beetje alsof je met carnaval in Brabant bent. Ja. Zo, iedereen heeft gewoon een normale jas aan. Maar dan zie je toch altijd nog een malle broek eronder of zo. Je ja. ziet het wel, maar het is niet zo in je face als je misschien zou denken. Nou even, nou, even voor de cynici onder ons, uh, Bastiaan. In Nederland uh, zeggen veel mensen dat ze het maar commercieel gezeur vinden. Hè? Valentijnsdag, je zult dat uh, herkennen. En je, en je misschien daar zelfs zelf ook een beetje in herkennen. Hoe, hoe is dat in New York? Geldt zeker ook voor veel mensen hier. Uh, maar eigenlijk alleen maar voor uh, uh, mannen. Die mm -hmm. zeggen ja, op, dan moet ik een cadeautje kopen. Uh, en voor singles met die zijn jaloers, denk ik. <laughs> Dat zal het zijn. Uh, uh, uh, misschien een mooie slotvraag. Ja. Uh, want... Bastiaan, jij, jij bent nu in de meest romantische start op aarde. Misschien wel samen met Venetië. Heerlijk. En, en ja, je ziet het allemaal om je heen. Bastiaan, ja. heb jij ja. nog iemand de liefde verklaard vandaag in New York? Uh, nee. nee, ik ben van niet. Ach. Ik heb een, een heel lief vriendinnetje, maar die zit in Nederland. Maar als je daar dan tussen staat, dan mis je haar dan extra? Tuurlijk. Ah. Nou, ik, ongetwijfeld neem je iets heel erg moois voor de me. meeste. Heel romantisch. En dan vieren jullie het misschien toch maar gewoon iets later. Ik hoop dat het niet te, te pijnlijk is geweest voor je. Zo'n romantische dag in misschien wel een van de romantische steden op aarde. Dank je wel voor jouw verslag vanuit New York. Bastiaan Nachtgaal, dank je wel. Zometeen in dit programma spreken we de voicemail in van premier Mark Rutte. Maar eerst gaan we naar het mediaoverzicht. Ja, goedenavond Anne en Martijn. En uh, omdat, uh, omdat jij het niet doet, uh, Martijn, doe ik het eventjes. Ja. En ik ben Kees. Hallo. Kees. Hallo. Hallo. Laten we maar direct zappen naar het uh, poniews. Lacazette, la cazette. La en het is een goal. En Lionet heeft dan wel een gelukje nodig. Want de bal wordt nog onderweg van richting veranderd.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 Schitterend gedaan en de tweede goal voor Sanchez. Messi, ja, 3-1. En dus uh, staat Barcelona met één been in de kwartfinale van de Champions League. Ja, en dat omdat ze gewonnen hebben met 1-3. Als we zeppen naar de wereld draait door, zien we een echt hart op tafel liggen. Hij is opgezet, maar ze dachten, hè, leuk voor Valentijnsdag. Dat hart ligt daarvanwege de reizende expositie Body World van Gunther van Hagens. Die bewerkte lijken zo dat we ze van binnen kunnen zien. Heel erg lekker fris als je dat hebt gezien.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 In levende lijven te doen. Maar ja, als, als je dat dan niet kan doen. is uh, als een lijk een leuke tweede optie. Ondanks die lijken ging het vanavond vooral over een van mijn persoonlijke helden. Ja, Meester Frank Visser. Want een nieuw seizoen van de Rijdende Rechter is weer begonnen. Nou, um, ik heb uh, mijn laars aan. Dat gaat wel goed. Nou, gelukkig maar, Meester Visser. Want u moet naar de camping. Campinglanduitzicht in Medemblik om precies te zijn.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 omdat ze verkeerd zijn voorgelicht... krijgen ze wel een kleine vergoeding van een paar duizend euro. Voor wie Paul en Witteman trouwens heeft gemist... ja, jammer, want elke keer als ik dat kijk... dan sterft er een deel van mij van binnen. Dus uh, om mijn goede vriend meester Visser nog even aan te halen... Dit is mijn uitspraak, en daar moet ik mee doen. Precies. Of je Martijn of Kees nou het media zich doet, Eén ding weet je zeker. De rijdende rechter komt uh, meestal wel langs. Dankjewel, Kees Dorsten. Iedere week spreekt iemand bij nog steeds wakker de voicemail in van premier Mark Rutte. En waar dat meestal gaat over een actueel probleem, doen we het vandaag anders. Want de premier vierde vandaag zijn verjaardag. En dus we hebben een aantal mensen bereid gevonden de premier te feliciteren. Zo ook de voorzitter van de VVD-jongeren, Bram Dirks. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Beste Mark, ik bel je om je te feliciteren met je 45e verjaardag. Je bent vandaag ook precies 16 maanden premier van Nederland... en dat zijn 16 maanden waarin we veel hebben zien veranderen. De defensieapparaat ging in de uitverkoop... de verhoging van de griffierechten maakt... Uh, het recht zelfs zal in Nederland tot een inkomensafhankelijk goed. Het wetsverstand, minimumstraffen, zal ertoe leiden dat de rechter een onafhankelijkheid moet inleveren. En als vierde punt noem ik het pensioenakkoord, dat ervoor zorgt dat ouderen voorzien van een goed pensioen lekker warm bij de Haag laat zitten, maar dat jongeren financieel in de kou laat staan. Vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid staan op gespannen voet met elkaar. Voor 2012 wil ik je het volgende meegeven: het is tijd om te gaan hervormen. vormen. De arbeidsmarkt en de woningmarkt zitten op slot en het kabinet en in het bijzonder de VVD zal daar verantwoordelijkheid moeten nemen. Om de woningmarkt toekomstbestendig te maken, is het noodzakelijk dat hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft en dat het kabinet de basis legt voor een dynamisch en goed doorstromende arbeidsmarkt. Daarbij is versoepeling van het ontslagrecht noodzakelijk. Onder andere deze maatregelen zullen Nederland echt sterk maken voor de toekomst. Ik geef je deze aanbevelingen mee. En om met de mooie woorden van Tom Smits af te sluiten. Laat u het prijsje er maar aanzetten. Het is een cadeau. Ik wens je nog een fijne avond, Mark, en ik wil graag van je. Goede, Bram. Het is vijf voor half drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. En zometeen mogen we bellen met Brenno De Winter, een vooraanstaand ICT-journalist. En hij gaat ons uh, alles uitleggen over alle hacks die de afgelopen dagen zijn geplaatst bij grote bedrijven. Moeten wij ons als consumenten heel erg zorgen maken of valt het allemaal wel mee? U hoort het zometeen op Radio 1. En, we en wekelijks spreken jonge schrijvers, politici en ander talent een column uit in Nog Steeds Wakker. Deze week is dat schrijfster Joyce Berkelmans. Vroeger ontkwam je er nog wel eens aan. Een mening. Als je niet wilde praten over de Elfstedentocht, de politiek... of over welke beroemdheid er nu het dood was, dan zei je gewoon niks. Dan bleef je weg van het plein, uit het café... en maande je je vrouw en kinderen tot stilte. Totale rust en onverstoorde onverschilligheid. Kom daar nog maar eens om. Als je vandaag bijvoorbeeld besloot geen mening te hebben over Valentijnsdag... dan werd het je niet makkelijk gemaakt... Zo waren er de Valentijns jubelaars, de Valentijns haters, de mensen die Valentijns haat maar hypocriete aandachttrekkerij vonden... en lieden die het niet vonden kunnen dat er kwaad gesproken werd over het hekelen van Valentijn. Sta je daar? Gewapend met een emmer I don't care, dwijlend met de kraan open. Twitter, Facebook, de kranten, tv, mensen op straat met rode rozen in hun hand of Valentine is dead to me t-shirts op hun rug... Allemaal een mening over de legitimiteit van roze hartjes op 14 februari. Terwijl het enige wat je wilde was om er niets van te hoeven vinden. Mag dat alstublieft. Niets vinden. Van tochten der tochten die niet doorgingen en hoe snel we dat vergeten waren. Van dode mevrouwen die ooit heel mooi zongen... maar al jaren demonstratief verslaafd en ongelukkig waren. Van wat beroemde mensen in hun privéleven meemaken... en of dat echt dan wel in scène gezet is. Van of er wel of geen terrasverwarmers aanstonden op het GroenLinks-congres... Van whatever de waan van de dag beheerst, maar wat je echt aan je poezelige achterwerk zal roesten. Mag dat alsjeblieft. Wat een rust, wat een vrijheid. Dat je bij de kapper zit en de dames elkaar driftig knikken bevestigen hoe erg het is van Nicole en Michael en Amy en Whitney. En dat je desgevraagd gewoon zegt, mevrouw, ik vind er helemaal niks van. Ik vind al veel te veel. Ik vind de wetgeving te hard en de rechtspraak te zacht. Ik vind mijn vriendin te jong en mijn vrouw te oud. Ik vind het bedgaan lekkerder dan opstaan. Ik vind voetbal geweldig. Ik vind Johan Derk zo'n lul met vingers. Ik vind warme melk vies en koude melk heerlijk. Ik vind het minder erg als er mensen doodgaan die ik niet ken. Ik vind alles, behalve mijn sleutels als ik haast heb. Ik vind het wel goed zo. U hoorde een column van Joyce Berkelmans. Van een cd'tje niet live bij ons in de studio In excess, Beautiful Girl. Zometeen nog wel meer live muziek op Radio 1. Piepschuim is bij ons de gast. En u hoort zometeen nog een nummer van ze. We luistert daar nog steeds wakker op Radio 1. Het is drie minuten over half drie. Tijd voor het Nieuwsminuutje. Met Kees Dorrestein. Ja, nacht. Negen overlevenden van het gekapseisde cruise ship Costa Concordia eisen in totaal 528 miljoen dollar schadevergoeding. Ze hebben daartoe dinsdag in Miami een uh, proces aangespannen tegen het Amerikaanse Carnival Cruise Lines. Een uh, dochterbedrijf van uh, Costa Cruise Lines. Eigenaar van het uh, en die is dan de eigenaar van het schip. Volgens uh, de passagiers voerde de rederij op een erg roekeloze wijze en uh, op een rare manier. Met uh, totale minachting voor de veiligheid, het leven en het welzijn van de passagiers. En in totaal kwamen 32 passagiers uh, om het leven door dat uh, ongeluk. De rechtse Zwitserse Volkspartij, de grootste partij van het land, die heeft ruim 136.000 handtekeningen verzameld om een aantal uh, immigranten te be begrenzen, om het aantal te begrenzen. Uh, want momenteel is uh, ruim 1 op de 5 inwoners van Zwitserland uh, een buitenlander. En als de regering het voorstel aanvaardbaar vindt, komt er een beslissend referendum. En hier zijn we nog steeds wakker. In Japan is men alweer wakker eh, op een nieuwe dag. En dus is de beurs in Tokio net ook geopend. Positief nieuws van de beurs. Deze staat een procent in de plus. Tot zover het Nieuwsminuutje. Het Nieuwsminuutje. De naam van je eerste liefde of je favoriete voetballer. Weinig zo persoonlijk als je wachtwoord. En dat je dat geheim houdt is logisch. Behoorlijk zuur dus als je gegevens zomaar op straat komen te liggen. Het overkwam zo'n 500 klanten van KPN vorige week. De database van de telecomgigant was schijnbaar gehackt. Vandaag werd bekend dat ook Philips en Bavaria indringers in het systeem hebben gehad. We praten erover met IT-expert en journalist van het jaar, Brenno de Winter. Brenno, goeienacht. Goeienacht. Ja. Het doelbewust hacken van bedrijven lijkt de laatste tijd een beetje een trend te worden. Moeten we dat ook zo zien? Ja, er is al een tijd lang wat aan de gang. Eigenlijk sinds dat Anonymous is begonnen met het doen van allerlei nare aanvallen op systemen. Um, dat was vorig jaar, maar um, wat we nu de laatste dagen hebben gezien lijkt al eventjes een boel in een stroomversnelling te brengen. Ja, nu uh, lijkt het zo, het is natuurlijk allemaal groot nieuws... dat er persoonsgegevens op straat liggen. Maar is het in de, de hackerscene, is het ook een beetje prestige? Van kijk, ik kan binnenkomen bij KPN, ik kan binnenkomen bij Bavaria. Is dat die prestige? Of is het ook echt willen nee. aantonen dat er iets goed mis is met die beveiliging? Uh, dat laatste dat speelt, speelt meestal een rol. Kijk, bij KPN is er natuurlijk wel een vorm van een prestige. Want ja, dat is toch wel een prominent bedrijf. Uh, maar bij Varia was een, een database die gewoon slecht beveiligd was. Slecht in de gaten werd gehouden. En daardoor dus toegankelijk bleek te zijn. Overigens waren de 500 klanten van KPN. Dat kwam niet uit een database van KPN. Waar kwamen die dan vandaan? Die kwamen uh, opeens uit een database van een hele andere webwinkel. En een of andere grapjas heeft die webwinkel gehackt. Uh. Namelijk uh, de babydump. En vervolgens uh, daar de adressen vandaan gehaald en die als het over het KPN was neergezet. Oh, kijk, Dus de, wat dat betreft de, de prestige van KPN binnenkomen, dat was hem nog niet gegund. Maar hij wilde daar wel een beetje mee te koop lopen. Ja, en misschien ook wel gewoon KPN en Disco die uh. brengen. Misschien een kwaadaardige actie, maar ik herkende de data... ...vaag van een lek wat ik aan het onderzoeken was. En opeens was 1 plus 1 2. En toen bleken ze zelfs tot aan de typfouten aan toe met elkaar overeen te komen. Ja, ja. Nu, nu klinkt het allemaal uh, verschrikkelijk eng. Persoonsgegevens op straat, toch toonaangevende bedrijven voor, voor ons normale stervelingen... ...die niet zo zitten zeg maar, aan de achterkanten van het internet, het beveiligen van internetsites. Hoe groot is nou echt het probleem? Groot, heel erg groot. Uh, op het moment dat ik gegevens van jou in handen krijg, dan hangt het er vanaf hoeveel ik heb. Maar met voldoende gegevens kan ik bijvoorbeeld bestellingen op jouw naam plaatsen, schulden voor jou aangaan en jouw leven behoorlijk zuur maken. Ja, en het is echt zo dat uh, de, de, de, de gegevens die bijvoorbeeld dan bij uh, Bavaria of bij Philips weggehaald worden, daarvoor al genoeg kunnen zijn? Die kunnen soms al genoeg zijn. En wat je tegenwoordig ook ziet is dat hackers een combinatie van hacks doen. Dus dan haal je bij één leverancier haal je één set met data op... bij een andere een tweede. Die breng je bij elkaar en koppelt ze bijvoorbeeld aan de hand van het e-mailadres. En dan kom je al een stap verder... En als je dan ook nog het wachtwoord hebt, en dat gebeurt in sommige gevallen... kun je eens gaan proberen of je kunt inloggen op Facebook, op Gmail... en dan kun je nog veel meer informatie ophalen. Dus het probleem is veel groter dan uh, alleen de toegang tot een paar kleine gegevens. De consequenties daarvan, die, die kunnen soms geautomatiseerd veel groter worden. Nou hebben hackers natuurlijk een publieke functie. Ze brengen ja. lekken aan het licht, maar er ontstaat ook heel veel paniek... en consternatie rondom het lekken van die gegevens. Zijn er nou ook goede en slechte hackers? Absoluut. Kijk, op het moment dat jij de naam, adres, woonplaats... dat soort dingen op internet gaan, uh, gaat zitten... dan ben je echt niet met de goede trouw bezig. En dan ben je echt bezig om mensen te duperen. Op het moment, uh, en daar heb ik er natuurlijk vorig jaar een heleboel van gehad... mensen die bij me komen en zeggen van... kijk, dit deugt niet, dit is lek, hier moet nu wat aan gebeuren... Uh, die gevallen, dat is echt ten goede trouw. En dan zul je ook niet zien dat er opeens gegevens op internet verschijnen. Sterker nog, in een aantal gevallen ben ik met de lekker zelfs gaan samenwerken met justitie om te achterhalen waar dingen thuis horen. Maar is het dan ook nog een, een ander deel van de hackers... dat nu gewoon bezig is, daadwerkelijk informatie tot zijn beschikking krijgt... maar dat het niet uitkomt dat er daadwerkelijk gelekt is? Kan het zo zijn dat niet uh, bijvoorbeeld Bavaria, maar Heineken ook al... Uh, binnengedrongen is en dat niemand daar weet van heeft? Of laten ze altijd wel sporen achter? Nou, vaak blijven er wel sporen achter, maar dat is absoluut geen doel van ze. Als het kwaadaardig is, dan is het vooral de bedoeling om niet ontdekt te worden. Want dan heb je een ja. continue bron van informatie. En vergeet niet, die adressen en die dingen, die zijn hard geld waard. Hè? Op zwarte markten levert een adres al snel een euro op. En als het heel erg verrijkt is, soms 30 euro. Dus als ik 100.000 klanten in handen weet te krijgen, dan heb ik soms iets van hele grote waarde. Moeten Nederlanders zich nou zorgen gaan maken? Nou, Nederlanders moeten natuurlijk ook eens gaan nadenken over welke gegevens je wel en niet afgeeft. Als je een kans maakt op een kratje bier en je geeft daarvoor je persoonsgegevens af... dan moet je niet zijn dat het op een kwade dag een keer verkeerd gaat. Nu gaat er dus ook een, een, een stem op om dan dus als het... Nou ja, wat u zei, bij Bavaria was het gewoon echt zo lek als een mandje... om dan boetes ook te kunnen uitdelen. Goeie zaak? Ja, een hele goede zaak. Maar boetes is denk ik niet voldoende. Dat moeten dan wel boetes zijn die echt pijn doen. Op dit moment keuren wij gewoon identiteitsdiefstal in Nederland goed. Ja, want er is geen echte serieuze maatregelen om bedrijven op de vingers te tikken. Um, ik zou er ook wel voor zijn dat je bijvoorbeeld mensen die verantwoordelijk zijn voor die gegevensverwerking, als het misgaat misschien ook maar strafrechtelijk moet vervolgen. Ja, nou publiceer jij uh, de laatste tijd bijna dagelijks over dit soort lekken. Uh, ja. uh, wat staat er morgenochtend uh, in de krant of op het internet te lezen? Ik heb voor morgenochtend uh, nog geen scoop. Maar over de komende tijd gaan we nog wel zien dat een aantal uh, grote partijen. inderdaad uh, zaken slecht op orde hebben. En dat daar problemen zijn. En dat zijn de dezelfde man... problemen als die nu aan het licht zijn gekomen. bij de echte beveiliging van internetsites. Ja, en ook het lekken van uh, persoonlijke gegevens. Zijn het die namen groot genoeg, denk jij. om uiteindelijk wel die verandering mee te kunnen brengen. dat er ook daadwerkelijk strafrechtelijk of wettelijk iets gaat veranderen? Nou, in Europa worden er al stappen gezet. En heel langzaam begint toch ook in Nederland wel door te dringen dat het zo niet langer kan. Dus daar ben ik wel wat optimistisch over. Hm. Maar ja, weet je, we nemen privacy niet serieus als we uh, kijken naar een collegebescherming persoonsgegevens. Dat niet heel erg veel meer mag doen dan mensen op de vingers tikken. En zeggen, als je het nou nog een keer doet, krijg je 4.500 euro boete. En aan de andere kant hebben we de opta die voor, voor bij een spammer 450.000 euro boete kan opleggen. Dus als je, als je het een beetje bekijkt, dan nemen we het gewoon niet zo heel erg serieus. Nou, laten we hopen dat onze privacy in de toekomst beter gewaarborgd is. Dankjewel, Brenno de Winter. Slaap lekker. <laughs> 14 februari is niet alleen de dag van de liefde... maar ook de dag dat onze premier Mark Rutte jarig is. En daarom laten wij meerdere mensen vandaag de voicemail inspreken. We hoorden al de JOVD, de jongere voorzitter van de VVD. Maar we dachten, misschien is het ook wel leuk als onze band... die vannacht in de studio is, een woordje kan richten... tot onze jarige premier Cor. Jij ja. ja, wil heel graag iets tegen onze premier zeggen. Laten we hem <lacht> bellen. En nou, nou ja, ik zou zeggen, als hij opneemt, uh, spreek hem toe en anders spreek ze voicemail in. Prima.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 ...op uw verjaardag nog even toe te mogen spreken... ...en u te feliciteren, gefeliciteerd bij deze. Um, en ik heb één wens die ik... Um, ...ik wil niet als een graaier overkomen... ...maar ik heb een wens voor het komende jaar. Het zou zo leuk zijn als ze bij de komende bezuinigingsrondes... Uh, ...de culturele sector, dus Piepschuim... Uh, ...en uh, alle medeculturele ondernemers gespaard zullen worden. En dan beloven wij in een soort van ruil... ...dat wij uh, hele mooie dingen gaan maken het komende jaar. Bovendien, uh, als u ergens wilt komen kijken bij ons... ...dan regelen wij wel een kaartje. Dat was het. Korf van Piepschuim. Nou, ik denk en een fijne dag. Kijk, dat is een mooie. Dat is een mooie. Ook nog een politiek manifest. Nou, het blijft toch een politicus natuurlijk, hè? Mark Rutte. Ga ook vooral door met uh, waar jullie hiervoor eigenlijk gekomen zijn. Natuurlijk niet om het inspreken van uh, de voicemail van Mark Rutte... maar gewoon lekker muziek maken. Cor heeft zich inmiddels uh, gevoegd bij Robert en Jacob. Samen uh, uh, vormen zij piepschuim. Ze spelen voor u deze nacht live hier op Radio 1. En het volgende nummer heet Wrakhout. Ja, moet natuurlijk toch wel even sneller... Het is de wanel, lieve schat, die mij hiertoe heeft gedreven. Het heeft voorkomen dat ik gezonken ben. Ik heb me vast geklampt aan een whisky van of twee. Het is vandaar dat ik een beetje dronken ben. En ik krabbel op het wrakhout van mij, omgeslagen boot. En ik vier mij in gebeelde feest. Want zonder heel die zee, op eikenhout gerijpt, Was het allemaal veel erger nog geweest. En zo, zo zal het wezen drijven langzaam naar de maan. Zo, zo zal het wezen het is altijd zo gegaan. En al veel te ver om terug te kunnen gaan. Zonder tuig, en zonder mast. Al zou ik mijn roer hier nog ergens vinden. Zit toch nergens. Meer vast En zo zo zal het wezen drijven langzaam naar de maan zo zo zal het wezen Is altijd zo gegaan. Uit Nijmegen piepschuim en wrakhout. De piraten op het web die kunnen rustig ademhalen. In de Tweede Kamer is vanmiddag een motie aangenomen die minister Verhagen oproept het nieuwe handelsverdrag. ...verdrag ACTA voorlopig niet te tekenen. Het verdrag zou auteursrechten moeten beschermen... ...en internetpiraten doen laten zinken. ACTA krijgt veel kritiek. Zo zou het in strijd zijn met Europese grondrechten. Vooral de privacy van de Nederlander is in het geding. Een van de partijen die tegen ACTA is, is de PVV. Aan de lijn hangt de PVV Tweede Kamerlid André Elissen. Goedendag meneer Elissen. Goedendag. We horen veel verschillende verhalen over ACTA. Wat houdt dat verdrag nou precies in? Nou ja, dit is het Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Dat is een, een verdrag dat oorspronkelijk bedoeld was zeg maar, om de handel in namaakartikelen, al die nepartikelen zeg maar, tegen te gaan. Nou, dat hebben ze natuurlijk heel handig weer zover opgerekt dat ze daar ook eventjes wat auteursrechtelijk spul in hebben gestopt. En het komt er eigenlijk op neer dat ze dus uh, de internetvrijheid willen beperken en daardoor de privacy aanpassen. Nou, wij zijn de partij voor de vrijheid. Als het gaat om internetvrijheid, uh, daar staan wij voor. Dus wij zijn tegen ACTA en daarom hebben we voor de bootje getemd. Eind vorig jaar uh, kon de PVV Maxime Verhagen ook al tegenhouden door hem een uh, spreekverbod op te leggen. Dat deed uw partij toen niet, waardoor de weg vrij kwam voor ACTA. Waarom draait uw partij nu toch? Nou nee, dat is geen kwestie van draaien. Dat moet ik even nuanceren. Kijk, uh, we zijn als Nederland natuurlijk ooit aan die onderhandelingen begonnen. En toen hebben we allemaal gezegd, nou laten we maar gaan onderhandelen. Nou ja, je moet niet uh, zeg maar gedurende het spel de spelregels uh, gaan veranderen. Dus wij hebben gezegd, uh, oké, okay, ga door met de onderhandelingen. Leg ons het resultaat van die onderhandelingen voor. En dan zullen we zien wat we gaan doen. Nou, inmiddels is helder dat het verdrag veel verder gaat uh, dan wij willen. Want wij staan pal voor, uh, wat ik net al zei, die internetvrijheid. Wij vinden het ook een aantasting van de privacy. En uh, wij zeggen dus, dat kan niet. Uh, wij staan voor die vrije internettoegang, dat moet zo blijven. Dus geen beperkingen, geen censuur, geen Koreaanse toestanden, dus tegen ACTA. Maar dat was toen nog niet bekend, dat het, uh, wat u betreft Koreaanse toestanden nee, zijn? laten we glashelder zijn. Uh, waar het toen om ging, dat was uh, of we wel of niet door konden gaan met de onderhandelingen. Nou, en als je in een onderhandelingsproces zit, dat zijn lange uh, processen, nou ja, dan ga je door met de onderhandelingen en dan kom je zo snel mogelijk met het resultaat van die onderhandelingen, Dan leg je een concept voor. En uh, dan ga je uiteindelijk tot een, uh, tot een uh, besluit komen. Ja, toen, toen was hij het dus uh, wel eens met uh, de gedoogpartners CDA en VVD. Hebben ze al uh, gereageerd ja, vandaag? Alleen wat betreft, betreft, betreft. Ja. ga door met de onderhandelingen ja. en rond dat zo snel mogelijk af. En kom naar de Kamer en leg ons dat verdrag voor. Ja, maar uh, heeft u al teleurgestelde reacties gekregen van die partijen? Wij hebben daar nog geen teleurgestelde reacties van gekregen. Ik denk dat iedereen kan begrijpen. En dat, dat, dat als ik een voorbeeld mag geven: mijn collega Bontus van de PVV. die heeft uh, pas geleden nog een motie ingediend. en die is ook aangenomen. zeg maar uh, tegen het downloadverbod. Dus als het gaat om internetvrijheid. dat staat bij ons hoog in het vaandel. en dat is ook bij de, zeg maar, bij de VVD en CDA. en andere partijen. Mariganen en genoegzaam bekend. Ja, maar toch zijn zij niet tegen. Ja, uh, dat, is, uh, dat is de vrijheid die ook zij hebben. om hun eigen oordeel uh, te vellen. Uh, wij gaan er echt uh, pal tegen in, wij zijn dus echt tegen ACTA, omdat het naar ons idee veel te ver gaat. Je zet de deur op een kier en we weten allemaal wat er gebeurt als je die deur op een kier zet, die gaat steeds verder open. En het, uh, het beperkt de internetvrijheid en het, het past de privacy aan, dat moeten we absoluut niet willen. Een heet hangijzer dus dat ACTA, uh, maar Henk en Ingrid, als het verdrag erdoor komt, wat gaan zij hier nou van merken? Nou, laten we zeggen dat het verdrag wat ons betreft niet door moet komen. Wij zeggen ook, uh, wij gaan nog verder dan de motie. Want de motie roept eigenlijk alleen maar op om het te toetsen in, uh, door het Europese Hof aan de Europese grondrechten hè, en, en de Europese kaders. Uh, zelfs al zou dat positief uitvallen, dat, uh, dat oordeel van het Europese Hof, dan zeggen wij nog dat Nederland uh, staat voor zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn eigen soevereiniteit en uh, wij zullen oproepen. ...om dit verdrag absoluut niet te tekenen... ...omdat het ingaat tegen die internetvrijheid en de privacy aanpas. Dus wij zeggen Nederland, ga pal staan voor je burgers, ook voor Heinke Ingrid... Maar zorg dat we dat die internetvrijheid en die privacy hoog in het vaandel houden. En laten we ons vooral niet gek maken door Europa en niet door de Amerikanen. Als het aan de PVV ligt, dan komt dat verdrag er niet. En de PVV zal ook in de toekomst niet voorstemmen als het gaat om de ondertekening van het verdrag. Laten we glashelder zijn. Er zijn al andere landen, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Polen, die hebben ook gezegd wij tekenen niet. En ik vind dat Nederland daarbij aan moet sluiten. Wij moeten niet tekenen. Oké, okay. en de vorige keer uh, toen zei meneer Van Bemmel... nadat u dus wel door bent gegaan met de onderhandelingen... Uh, Maxime Verhagen is met handen en voeten gebonden aan Europa. Wat dat betreft is dat dus geen argument meer in deze casus? Nee, maar dat was toen in het licht van de ja. onderhandelingen. Kijk, okay. op een gegeven moment als je in een onderhandelingstraject zit... hebben wij gezegd, maak dat onderhandelingstraject uh, af. Kom naar ons toe, laat dat verdrag zien. En dan geven we ons finale oordeel. Maar inmiddels is genoegzaam bekend dat ACTA veel te ver gaat. En wij zeggen gewoon, hier is de streep eh, niet verder. En we zijn dus tegen dat ACTA. Ja. En dat gaat wat u betreft verder, want ook het downloadverbod... Dit ACTA gaat over meer dan eigenlijk alleen ja. internetvrijheid. Maar u zegt uh, ook, uh, als mensen uh, graag het uh, nieuwe cd van Adele willen downloaden... nou. Dan uh, moet dat maar kunnen. Nou kijk, mijn collega Bontes die heeft dat, uh, dat, die motie ingediend tegen dat downloadverbod. Uh, staatssecretaris Teve heeft aangekondigd met een downloadverbod te komen. Maar ja, uh, de meerderheid van de Kamer vindt dus ook dat dat er niet moet komen. Dus ja, ook daar zullen wij uh, voetbalstuk houden. Kijk, wat de vrijheid betreft op internet. Ook helemaal Partij voor de Vrijheid. Dank u wel. Inderdaad, graag gedaan hoor. <laughs> André Elis, de Tweede Kamerlid van de PVV. Dank u wel. Het is uh, vijf minuten voor drie. En normaal gesproken hoort hij hier dan natuurlijk altijd het nieuws... dat niet in het nieuws was. wegens tijdgebrek stellen we dat even uit tot na het nieuws van drie uur. Maar voor de echte fans, het komt er gewoon aan. Want wij moeten natuurlijk een uur eindigen. Zoals we dat altijd doen met onze sterverslaggever. 16 jaar is hij Rens Goosling. Vanaf volgende week gaat hij in een iets andere vorm wer werken. Ik kan nog niet precies zeggen wat hij gaat doen. Nee. Maar het eerste heeft al iets te maken met carnaval dat er aankomt. Het wordt spectaculair. Het wordt nog beter dan wat hij nu allemaal al voor prachtigs voor ons maakt. Deze week heeft hij nog gewoon zijn oude reportagestijl aangehouden. Zoals ze gewend zijn. Ja. Vanaf morgen is de film Achste groepers Huilen Niet. In de bioscoop te zien een film over de groep achter Akkie... die leukemie krijgt. Kortom, een heftige familiefilm. Onze 16-jarige verslaggever Rens Grozeling... zat bij de exclusieve première tussen de huilende ouders en kinderen... en sprak met Jacques Vriens, hemzelf. De schrijver Jacques Vriens, kom maar naar voren. Niet. De film is net afgelopen, ik loop af en achter de cast aan en ik heb flink de slappe lach gehad. Het is een boek van Jacques Vries, een van mijn jeugdhelden, dus ik ben heel benieuwd. Hé, hey, Niels van Kooij, jij, jij, um, jij bent een van de hoofdrolspelers. Joep speel jij in de film, Bij mij mensen om, om mij heen moesten huilen. Het is, het is best wel heftig. Omdat het heel erg varieert vind ik dat uh, nou, natuurlijk wel heftiger dan een andere film, maar niet dat ik er heel veel moeite mee had om, om dit te doen of zo. Nou, ja, want mensen kunnen je ook kennen van New Kids. Ja, je hebt in, in Briefgeheimen gespeeld, je hebt in Dick Trom gespeeld. Ja, toch. En dan hoorde ik vorige week dat jij, dat jij het jongetje bent van Danoontje Power. Ja, dat ook. Ja, dat was toen ik vier was. Dat was uh, het allereerste wat ik had gedaan. En toen had ik een Danoontje sticks gegeten, werd ik supersterk... en trok ik in de gymzaal het hele plafond naar beneden. Uh, dat was het allereerste wat ik had gedaan. Toen was ik vier jaar oud, dus... Uh... Nou, blijf er even bij, want naast jou zit Akkie. Akkie, jij bent de hoofdrolspeelster. Ja. Hoe, hoe is dat om iemand te spelen die leukemie krijgt? Nou, het, het lijkt heel heftig, maar kijk, als je het achter elkaar allemaal ziet... dan is het echt een heftig verhaal. Maar als je het opneemt, dan speel je zo'n scène, die duurt vijf minuutjes... Ja. en daarna lach je weer heel erg. Dus dit, het voelt helemaal niet heftig of zo. En je speelt dan iemand die leukemie krijgt, die heeft chemo en dat soort dingen. Uiteindelijk moet je, moet je harder eraf in de film. Ik uh, vond het niet zo'n groot probleem. Ik, toen ik die kinderen ook had ontmoet... Die echt leuke meer, toen dacht ik ook al van ja, ik heb toch ook niks verder onmoeilijk over te doen. Het is, het is voor een film. En, en ik ben ook niet ziek. Dus ja. het groeit wel weer aan. En het is een heel mooi verhaal. Dan ben je toch kaal? Je, je, je maakt het een beetje echt mee. Nee, want ik had een pruik op. Dat wel? Ja, tot uh, de première. Dus vrijdag liep ik nog met een pruik op school. Toen ik de pruik afdeed op school, dus afgelopen week, toen kreeg ik al gewoon fijne reacties. En iemand die er raar over deed. En iedereen zei van ja, wat stoer dat je het nu weer afdoet en zo. Dus daar was ik wel heel blij mee. Jacques Vries, wat een eer dat ik je even mag spreken. Oh, daar schrik ik van. Want het is uw eerste boek wat echt is verfilmd in een bioscoopfilm, laat maar zeggen. Hoe is dat? Ja, ik, ik heb het een fantastische ervaring gevonden. En vooral omdat het echt gaat over een meisje wat echt bij mij in de klas heeft gezeten. Ze heet In de film heet ze Akkie, uh, maar in het echt heette ze Anke. En ook in mijn boek heet ze Akkie. En toen kon ik het verhaal eindelijk... Vertellen En het is gewoon het verhaal over Anke. Maar ik heb gewoon een vorm gevonden om het toch te kunnen opschrijven. Heeft u nog een traantje gelaten? Ja, ik heb hem nu voor de, eens kijken, voor de vierde keer gezien. En ik nam me deze keer voor. Ik denk, nou, nu heb ik al drie keer al zitten huilen. Het is nu, nu moet het toch langzamerhand wel een beetje over zijn. Het gaat ook nog over je eigen boek. Maar er waren weer een aantal momenten dat ik echt vol volschoot. En, uh, en daar ben ik echt heel blij mee. We heeft net handtekeningen zitten uitdelen samen met de hoofdrolspelers. Nu zijn er nog steeds van die jonge meisjes die om je handtekeningen gillen. Ja, ik, ik, ik vind dat ontzettend bijzonder. Ik ben al opa, ik heb kleinkinderen. Uh... Hopen dat ze mij over een paar jaar ook nog kennen? <laughs> nou, dat gun ik je wel natuurlijk. Dat... Nou, dankjewel. Okay. Er zijn nu nog waarschijnlijk heel veel ouders die luisteren en die, die een kind hebben... en die misschien ook naar de bioscoop willen gaan. Nou, naar, waarom moeten ze naar deze film? Nou, omdat het een uh, verhaal vertelt over een meisje wat uh, echt knokt om te willen overleven. En omdat het niet een... Het is wel een verdrietig verhaal, maar het bijzondere vind ik eigenlijk wel... dat je niet verdrietig de bioscoop uitkomt. Uh, er zitten echt hele geestige en hilarische scènes in. Er zitten hele ontroerende scènes in. En dat, uh, het leven gaat door, maar je hoeft mensen niet te vergeten. Heel erg bedankt. Rens sprak met Jacques Friens. Er wordt uh, gesport over de hele wereld op dit moment. En vooral in Amerika, daar wordt uh, gebasketbal. San Antonio Spurs staan tegen de Detroit Pistons voor met 57-46. En uh, dat is maar één van de negen NBA-wedstrijden die vannacht gespeeld wordt. Ze zijn bezig met een inhaalslag. De wet is gestaakt bij de NBA. Er was gemorrel over uh, salarissen daar. En nu is er uiteindelijk toch een uh, compromis gekomen. En zijn ze, als een gek al die wedstrijden aan het inhalen houden... De spelers het nog vol, houden de fans het nog vol om dat allemaal maar te zien. Wij hebben volgend uur een Nederlandse fan aan de telefoon. Hij gaat ons helemaal bijpraten over wat er gebeurt daar in de NBA. Want hij heeft heel wat schermen voor zich met al die <lacht> wedstrijden. Hij praat ja. ons uh, daar dadelijk ja. over bij. Ja. Ja. Uh, dat en natuurlijk uh, meer live muziek van Piepschuim. Muzikaal cabaret ook in de nacht. Dit is Omroep WNL Nieuws in de Nacht met Nog Steeds Wakker. Bagger. BNL, nieuws in de nacht.